Drie uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Guttekker. Over een jaar of wat gaan we naar de maan om daar dure grondstoffen vandaan te halen. En MS op je veertiende, Mickey van der Zwan, weet er alles van. Nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. De rechtbank in Haarlem heeft de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers veroordeeld tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. Hoijmaijers was tussen 2004 en 2007 voor de VVD statenlid en gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën. De rechter acht bewezen dat hij tientallen bedrijven heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van hem waar zijn vrouw directeur was en gaf de inkomsten niet op bij de provincie. Hooijmaijers zei tijdens het proces dat hij weliswaar geld had aangenomen... maar dat dat voor advieswerk was namens zijn bedrijf. Van bevoordeling van de ondernemers was geen sprake, zei hij. De gevangenisstraf van drie jaar is een jaar minder... dan het Openbaar Ministerie had geëist. En Hooijmaijers gaat tegen de uitspraak in beroep. Tankopslagbedrijf Otviel moet een boete betalen van 3 miljoen euro. De rechter vindt het Rotterdamse bedrijf schuldig aan nalatigheid... waardoor de afgelopen jaren verschillende keren gevaarlijke stoffen weglekte. Offjell moet een miljoenen boete betalen voor lekkages van benzine en butaan en andere milieudelicten. Dat er geen ramp is gebeurd is louter toeval, zei de rechter. De boete van 3 miljoen is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het kabinet is niet van plan aparte brieven naar gemeenten te sturen over het handhaven van het alcoholverbod voor minderjarigen. Onlangs kwam in het nieuws dat de gemeente Katwijk de komende twee jaar 16 en 17 jarigen nog niet wil beboeten als ze alcohol drinken in een café. Die jongeren mogen nu wel alcohol gebruiken, maar door een wetswijziging is dat vanaf 1 januari verboden. Minister Bussemaker zegt dat burgemeester Wiene van Katwijk inmiddels inziet... dat er geen uitzonderingsregel voor 16- en 17-jarigen moet komen. Een Bussemaker is daar tevreden over. Duidelijk moet zijn dat iedereen zich aan de wet heeft te houden... en dat die wet dus ook gehandhaafd moet worden. Maar handhavingsprioriteiten vaststellen is wel iets anders. Want ook niet iedereen die door het rode licht rijdt... wordt altijd en overal beboet. De politieachtervolging gisteravond in Arnhem had te maken met een ontvoering van een vrouw. Bij de achtervolging raakte een agent gewond. Hij wilde de auto controleren waarin eerder op de avond de ontvoerde vrouw zat. De bestuurder gaf daarna gas en sleurde de agent een stuk mee. In de auto zaten twee mannen. De vrouw die was ontvoerd was de ex-vriendin van een van hen, de politie. We zijn bij haar de woning binnengedrongen met geweld. We hebben haar meegenomen en zijn daar nog een half uur mee door de stad gereden dat die vrouw weer in vrijheid is gezet of kans heeft gezien om weg te komen, dat is nog even onduidelijk. Heeft zij de politie kunnen bellen en die zijn achter de, de beide mannen aangegaan in een auto. De mannen zijn opgepakt en worden verhoord. Het kabinet wil een gesprek met social media bedrijven over identiteitsmisbruik bij minderjarigen. Aanleiding is de zaak Freek, een 13-jarige jongen van wie de foto ongevraagd opduikt op sites als Facebook en Twitter. Staatssecretaris Dijksma noemde de identiteitsfraude zeer, zeer ernstig.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 En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. En er staat een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Verknopen de we meer 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Aan tafel Walter Kroest en naast hem zit Mickey van der Zwan. Mickey, van harte welkom hier. Hallo, ik ben Mickey. En jij bent hier om te praten over jouw ziekte MS. Hoe lang heb jij al MS? Uh, ik heb tien jaar. En je bent nu? Veertien. Veertien, dus al een hele tijd. Ja, Walter Cruzier jij zit hier als uh, vriend van uh, Kinderen met MS. Maar Trot. inmiddels ook al 25 jaar als zanger in het vak. Ja, is wat hè. En dat ambassadeurschap, is dat nou iets van de laatste jaren? Uh, ja, ik denk de laatste drie jaren dat ik uh, vriend van de stichting zeg maar ben. Ja. En uh, dat was ook de eerste keer dat ik Mickey zeg maar ontmoette, drie jaar terug. En het 25-jarige artiestenbestaan, ga je dat nog vieren? Ja, dat hebben we afgelopen jaar gevierd met een jubileumconcert. Caprera in Bloemendaal. En er is nu een, uh, een versie van uh, Laat Me Los met Metropole gratis in omloop gebracht. Als zeg maar beloning voor alle fans en vrienden die mij al zo lang steunen. En dat is op internet, uh, op internet te vinden? Op internet gewoon te vinden, ja. Okay. We gaan het hebben ook over mijnbouw op de maan. Dat klinkt futuristisch, maar de Chinezen zijn al onderweg... in een raket met een robot. Karl Kopperschaar weet alles van de maan... en vertelt ons zo of hij dat een goed idee vindt. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Hans Merk. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditstedag.nu. Maar nu eerst dus naar de maan. Five. China heeft voor het eerst een maanraket met een robotwagen aan boord gelanceerd. De onbewanden raket steeg op van een ruimtevaartstation in de provincie Sichuan. Het is de bedoeling dat die over twee weken landt op de maan. Two. China hoopt op de maan mineralen en metalen te vinden die schaars op aarde zijn. 1, 6, 7, dat is Zondagnacht lanceerde China een raket met als bestemming de maan. De raket bevat geen astronauten, maar wel een robot. De Jade Rabbit. Het gaat drie maanden lang bodemonderzoek doen. Maar de vraag is natuurlijk, wat hopen de Chinezen te vinden? En daarom vragen we dat aan maandeskundige Carl Kopperschaar. Meneer Kopperschaar, ja, wat hopen die Chinezen te vinden op de maan? Nou, Het is, een, het is de derde missie van uh, Shanghai, -E, zoals de Chinezen dat uitspreken. Ze hebben al eerder in 2007, 2010 verkenners rond de maan gestuurd. En dit is dus dan echt de Chang'e, die gaat dus uh, op de maan landen met Yutu... dat uh, ja, de konijn, zoals zij dat noemen, dat daar gaat rondrijden. En de Chinezen die zijn uh, heel erg geïnteresseerd, net als trouwens de Amerikanen, de Russen... en ook private ondernemingen in mijnbouw op de maan. Kijk, de maan heeft alles. Uh, je kunt er ijzer vinden, je kunt er titanium vinden. Er zit zuurstof in de bodem. We weten ook dat op de Zuidpool, dat op de Noordpool, dat er ook water bewaard is gebleven in diepe kraters... die nooit aan het zonlicht blootgesteld zijn. Dus daar kun je ook iets doen. Maar op de maan is 1,6 de zwaartekracht. Dus je kunt daar veel makkelijker bouwen. En ook met die materialen... Eh, zeg maar, eh, fabrieken en zo installeren. Zonnepanelen. Maar wat er in de bodem zit, dat is het meest belangrijke. In de bodem van de maan, in het regoliet, dat is het verweerde korst van de maan, waar ook het maanstof zit, daar zit helium-3 in. En dat is een zeldzame isotoop van gewone helium, waar je dus ook ballonnen en zo mee een soort gas, kunt ja. opblazen. Maar het komt op aarde komt dat heel zelden voor. Meestal als bijproduct van uh, nucleaire installaties of atoombomwapens uh, die worden gefabriceerd. Uh, de Verenigde Staten hebben daar 30 kilo van, en over de hele wereld, Rusland en andere landen hebben daar 150 kilo van. Maar je zou dat zo graag in de toekomst kunnen gebruiken... bij een kernfusieprogramma. Nou bouwen we dus met alle landen samen... EU, China, Korea, Japan, Verenigde Staten, Russische Federatie... De zogenaamde ITER, dat is een kernfusiereactor. Nou, die werkt dus nog maar mondjesmaat. Maar de hoop is dat dat dus ooit gaat werken... en dat dus dat kan gaan voorzien in elektrische energie van onze planeet. En daarvoor hebben we die helium-3. Kunnen we daarvoor gebruiken? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat kan misschien nooit... want dan wordt die reactor te heet. Nou, dat moet dus allemaal nog uit toekomstig ja. onderzoek blijven. dat is fase 2. Dat is fase 2. helium-3 vinden op de maan. Ja, en daar is dus echt een enorme hoeveelheid... echt biljoenen uh, tonnen in dat maanoppervlak. En je hebt Dat maar een klein een beetje huilen. van Nodig voor een groot resultaat, zou ik ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Ja, dat maar klopt. u zegt, uh, we kunnen daar gaan bouwen, mijnen... ...dan denk ik aan mannen met lampjes op hun, op hun hoofd. Dat kan natuurlijk allemaal niet op de maan. Want de zesde van de Er is wel heel veel op de maan, maar wij kunnen daar als mens niet gewoon uh, rondlopen. Ja, je kunt daar heel gewoon rondlopen. Dat ja? hebben we ook tijdens de Apollo-programma's gezegd. Ja, ja, maar voor korte tijd, dan heb je een zwaar pagaan, maar Je kunt natuurlijk een overkoepelde stad ah, gaan maken. En daarin zon, gewoon, dat is... Uh, ja. Maar dat is dus vrij eenvoudig. Je kunt maanbeton maken. En dat is nog zes keer sterker dan... Maanbeton? Maanbeton. Dus oh. winnen uit dat gesteente En als bijproduct krijg je daar ook zuurstof uit. Dus ook uit dat gesteente. Nou, dat kun je weer gebruiken voor de ademhaling en dat soort dingen meer. Dus het is dus vrij eenvoudig om naar de maan te gaan. Hmm. Het rare is dat veel naties, onder andere India... heeft dus ook vorige maand een verkenner naar Mars gestuurd. En de Amerikanen willen graag naar Mars. Ik ben er altijd heel erg sceptisch over. Kijk, Mars is natuurlijk een prachtige planeet. Daar heb je wat ietsje meer zwaartekracht. Maar ook daar is geen atmosfeer. Dus er is een heel klein dun atmosfeertje. Maar net zo eil als bij ons op 110 kilometer hoogte. Dus wat moet je daar als mens zoeken? Dan moet je dus net zulke overkoppelde steden maken. Maar Mars is negen maanden reizen ver weg. En weer zes maanden, maanden, maanden terug. En de maanden, je bent in één dag ben je op en neer. Oh, dat is gezelliger. Zo dus dat geregeld. is veel makkelijker. En ja. je kunt dus al die producten die je daar wint... zoals dus bijvoorbeeld die helium-3 die we in de toekomst nodig hebben... Uh, die zou je dus daar gewoon makkelijk uh, in vloeibare kanisters... naar de aarde kunnen sturen. Kanisters. Ja, dus gewoon dus vloeibaar maken. Helium, dat is... Uh, en dan heb je een, een, een vat bij je. Dan een, heb je een groot vat. En je wilt dus vat. zeg maar per raket zou je dus als 25 ton... Eh, zo zo groot transporteren. als een of zo, daar heb ik een beeld bij. N nou, dat zou ja. kunnen, maar dan natuurlijk heel veel van die vaten... <grijg> ja. want je wilt er natuurlijk veel van hebben. Maar en als je 650 vonden. ton daarvan hebt, dus 650.000 kilo vloeibaar gemaakt... dan is dat in het jaar 2100 voldoende om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien. Dat zegt wel wat. En dat is dus nou het belangrijke daarvan. Maar is dat zonder risico om met dat soort vaten te gaan vliegen... terug van de maan naar de aarde? Nou, het is gewoon helium, het is gewoon gas. Ja, maar er zou maar wat onderweg gebeuren. Ik bedoel, het is de ruimte. Ja, maar wat gebeurt hier niet op de weg als hier een vrachtwagen kantelt... of een trein ontspoort? je kunt u snelweg vergelijken met een ruimtereis? Ja, dat is vrij makkelijk, ja. Je bent in een paar minuten ben je boven. Het is in feite, de ruimte is eigenlijk zo ver van Hilversum naar Eindhoven. Maar dan recht omhoog. Qua afstand is het niks. Ja, maar goed. Dan ben je eruit. Er zijn heel andere krachten in de ruimte dan hier ja, op aarde. Maar dat hebben we geoefend. Ik bedoel, we hebben heel veel ruimtevaart gehad. We hebben een internationaal ruimtestation. Nou, We hebben onze eigen André Kuipers die ook gewoon op en neer gaat. Hè. Die binnenkort ook weer voor een tweede keer op en neer gaat. Onze astronauten hebben okkels. Dus dat is een geplaveide weg. Dus dat heliumgas dat komt dan terug eh, op aarde. Hè. Ja. Zeer energierijk uiteindelijk. Maar kan je zoiets terugbrengen? Of terugbrengen? Het eerst brengen in onze atmosfeer, binnen onze atmosfeer. Ja, het het Je... gaat niet in de atmosfeer, het gaat in een, in een ja, soort van deeltje Je brengt iets op aarde ja. wat daar origineel niet was. Klopt het systeem nog wel? Ja, het systeem klopt. Want we hebben ook helium-3 op aarde, alleen zit dat dus in de aardmantel en is dus voor ons dus heel moeilijk winbaar... Net zo goed als je deuterium, zwaar waterstof uit zeewater kunt winnen. Dus de stof is niet vreemd van de aarde. Alleen bij ons zou je dus heel diep in de aardmantel moeten boren. Zij willen gebruiken voor energie. Nou, wat is nou beter als je nou gewoon helium-3 hebt? Of je gaat naar aardgas of naar olie boren, wat veel vervuilender is. En als je dus een toekomstige energiebron zou kunnen gebruiken dan zou dat heel mooi zijn. En vandaar dat er dus ook private ondernemingen... maar ook de VS, eh, Russische Federatie... iedereen hoopt dus dat we gaan verkennen. Nou, De Chinezen die gaan nu naar de Regenboogbaai toe... Sinus iridum En dat is een nog nooit verkend gebied. Hè. We weten dus uit de Apollo-vluchten... de Zee van de Stilte, de Tranquillitatis... al die andere gebieden. En de Chinezen hebben nu een uithoekje van de maan gevonden. Ik denk, als we daar dan gaan zoeken... dat is een grote lavavlakte, En in die lavavlakte is een 200 kilometer ondergelopen krater... ook met lava. En daar hopen ze dus met mineralogisch onderzoek, bodemonderzoek. Mm. Nou, vinden ze dat daar, dan hebben zij daar dus de eerste data over. Want dat hebben de Amerikanen dus nog niet. En patent ook? Nou ja, patent, het is natuurlijk van iedereen. Maar ja, wat wie het we eerst we komt, komt het eerst maalt. Niet zeggen, maar nee, maar nee, van wie is de maan? Mag, mag nou, elk land daar zomaar uh, dingen gaan Ja, binnen? dat is een hele interessante kwestie. Daar worden juridische dingen over uitgevochten. De maan is natuurlijk van iedereen. Ja. Ja, maar dat wisten van de Zuidpool ook. Maar en dan wie ook eerst, eerst komt, wie het gewoon... gaat niet op. Ja, uh, kijk, als je daar een, een, een industrie neerzet... dan zal niemand je dat kunnen beletten. Nee. Ja, dus je kunt daar natuurlijk fabrieken dit gaan bouwen. Maar dan u dat, het uh, is nu een robot... die gaat zoeken, ja. vinden, uh, iets terugsturen. Maar wanneer zal inderdaad de transport... Maar hij stuurt nu nog niks terug. Hij stuurt nu gegevens terug. Dus dat wagentje gaat rijden, gaat ook bodemmonters nemen... die gaat die gegevens terugsturen. Ja. Er wordt ook nog een telescoop geïnstalleerd, maar die gaat plasma. De plasmasfeer van de aarde gaat hij onderzoeken. Nou, in 2017 willen de Chinezen dus echt een bodemmonster gaan terughalen. Dus laten landen en terugbrengen. En dan willen ze rond 2025, 2030... willen ze dan de eerste maanlandingen gaan uitvoeren. God. Nou, dat is een kolfje naar ons land. Want het staat al een hele tijd stil na het Apollo-project. Ja, en ik zeg altijd, de maan is gewoon een stopcontact aan de hemel. En ja, dat moet je gebruiken. Ik bedoel, we zitten met een enorme energietekort. En dat gaat exploderen tegen het jaar 2100. Dan zijn al onze aardolie-gasvoorraden zijn op... Nou, Zonne-energie kun je met zonnepanelen doen. Maar het is hier ook bewolkt, Dus je kunt niet de hele aarde gaan bedekken. Dus, naar de maan. Ik zal zeggen, Carl Koppenschaar, we gaan het meemaken. Ik hoop het ook, ja. En ondertussen, terwijl wij <tie> wachten op de energie van de maan, gaan we naar muziek luisteren. De nieuwe Shining, met uh, welk nummer voor ons? That would be uh, Where Do I Stand van onze nieuwste day... Wake Up Your Dreams. Ga je gaan. <tied>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 Boy again, Believing God, a promised land. Don't want end of life, a bitter old man. So where, where do I stand? I can I breathe once again? Where do I stand? Dank jullie wel en veel succes. Walter Kroes, in 2011 ging jij voor het programma... BN'ers in de Zorg, een leven met MS, een dag lang met uh, Mickey op pad. Inmiddels leidt zij al bijna tien jaar aan de ziekte MS. Zullen we even luisteren naar een fragment van die ontmoeting. Wat een heerlijke dag. Het is een dag. Hi, hey, lieverd. Hey. Hey. hey. Ik ben Wolter. Walter. Ik ben Mickey. Dag, schatje. Wat leuk jou te ontmoeten, zeg. Ik vind het wel erg, ja. maar ik probeer me sterk te houden. Oké. Okay. Elf jaar en dan dit meemaken, dat wil je niet. We zijn er weer bij en dat is prima. Ja, Mickey, ik zag je weer meezingen. En ook mee met de muzieknet. Je houdt wel van muziek. Ja. ja. Kende jij Walter al voor je hem ontmoet had toen? Nee? Was je al fan van hem? Ja. Ja? Dat, dat wel. wel. Dat wel, ja. Walter, hoe ging dat? Hoe kwam jij dat in aanraking was een, met Nee, Dat, met dat het was Mickey? een heftig dagje. Ik werd uitgenodigd voor dat programma. Toen hadden ze gevraagd, joh, zou je een dagje mee willen lopen met Mickey? En uh, dat is een meisje met MS... Maar dan gaan we jezelf ook laten ervaren hoe het is om MS te hebben. Nee. Nou ja, dat vond ik heel bijzonder. Want ik denk hoe gaan ze dat in godsnaam doen? En nou, dat kon dus. Ik kreeg een hele rare schoenen, kreeg ik aan. Ik kreeg een bril op waar je bijna niets door kon zien. En ik moest een hele dag mee naar school. En ik heb van alles gedaan wat zij ook de hele dag doordoet. Ja, dat was heel heftig. Ja. En uh, ja, toen leerde ik Mickey zelf natuurlijk ook heel goed kennen op die dag... Ja, dat had een uh, onsmakelijk indruk op mij gemaakt. Ja, dat en... hoorden we. Yeah. Ongelooflijk. Yeah. Ja, dat was lachen en huilen tegelijk die dag. Want zij is zo positief en zo vrolijk... en zo een lief meisje, ondanks wat ze heeft. Maar daarentegen ook ja wat ze heeft... dat heeft me wel weer heel erg geraakt die dag. Yeah. Ja, toen had ik dus meteen besloten... om een soort van vriend... slash ambassadeur van uh, MS Research te worden. Yeah. Kinderen voor MS. Dat heb je goed gedaan, Mickey. Dat je Walter ja. hebt binnengehengeld. En nu is er ook een boek... De MS van Tess heet het, maar dat is eigenlijk jouw verhaal, hè? Ja. Want het gaat wel over het meisje Tess, maar eigenlijk gaat het over het meisje Mickey. Ja. Wat staat er in dat boek? Daar kom ik, daar kom ik met mijn naam ook in voor. Ja. En mijn hond ook. En je hond komt er ook in voor. Ja, en ja. naast jou zit je moeder. De MS van Tess, wat is dat voor een boek, Anita? Het is een boek wat in begrijpelijke taal uitlegt wat MS betekent. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde ziekte. Het is allemaal hele moeilijke namen. En de kinderen die dat overkomt willen dat graag kunnen uitleggen... op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. En met dat boekje in de hand is dat mogelijk. Ja, ja. want het is een ziekte waarvan ik niet wist dat het ook bij kinderen voorkwam. Maar dat Zoals is... heel veel mensen. Ja, maar ja. dat is dus wel zo. Ja. Ja. Er zijn 500 kinderen die het hebben. Het in is Nederland. best veel in ja, Nederland. Ja, ja. Ja. Anita, kunt u een stukje voorlezen uit het boek? Ja, ik ja. zal een stukje voorlezen. Smiddags krijgt Tess de ruggenprik. De dokter wil het vocht onderzoeken dat uit haar hersenen komt. Mama heeft thuis met haar de folder over het onderzoek gelezen... zodat Tess weet wat er gaat gebeuren. Ze vindt het eng, maar gelukkig mag mama de hele tijd bij haar blijven. En ze mag Lola ook bij zich houden. Eerst krijgt ze een pleister met verdovende zalf onder op haar rug... Dan voelt ze de prik straks minder. Ze moet op haar zij gaan liggen... met haar knieën helemaal opgetrokken en haar kin op haar borst. Dan is haar rug zo bol mogelijk. Dat moet voor de prik. Ja, Mickey, weet je het nog? Ja. Dat je die prik kreeg? Het lijkt me heel naar. Ja, ik kreeg het vooral in mijn spieren. Ja, en dat voelt natuurlijk niet fijn, hè? Nee. nee. Helpt dat boekje jou om ook uit te leggen op school bijvoorbeeld... wat de ziekte nou eigenlijk is? ja. En is dat moeilijk om dat uit te leggen? Ja, dat is, uh, als je dat uh, zo uh, uitlegt, best wel moeilijk. Ja, ja want Anita, wat, wat, wat, wat weten mensen niet van MS... wat je uit moet leggen als je moet vertellen dat je het zelf hebt? Nou, de eerste gedachte is natuurlijk vaak dat het een spierziekte is. Dat idee leeft bij een hoop mensen. Maar het is een, een zenuwziekte... En um, nou ja, uiteraard het feit dat een kind MS heeft... dat is al iets wat je moet verklaren. Want er zeggen mensen van, hé, een kind? Ja, dat kan het zijn, helemaal niet? Het zijn toch volwassen? Het is volwassen ziekte. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee. En wat ook fijn is aan dit boek... en dat, dat gaf Mickey van de Week in een interview ook aan... is dat het nu een soort van onderkend wordt dat <kijf> kinderen dat hebben. Je ziet het ook vaak niet, hè? Nee. Want jij wist het ook niet, misschien, Wolter? Nee, ik wist het ook niet. En, ja, toen ik na BN'ers in de zorg ben ik daar wel in, in die materie... helemaal erin gedoken. Maar toen ik dit boek, boekje las, toen dacht ik van... ja, wacht even, dit is wel... Fantastisch dat dit er is. Ik heb zelf vijf kindjes. Dan nou, gaat die maar eens uitleggen wat MS is. Ja. Nou, Daar is dit boekje gewoon fantastisch bij. Ja. En, die, en die onbekendheid en de, dus de verkeerde ideeën erover... Hoe, hoe, hoe merkte jij dat? Hoe, waar loop jij dan tegenaan? Wat weten mensen niet? Of? Ik dacht ook inderdaad eerst dat het een spierziekte was. En je ziet aan de buitenkant vaak niet... Kijk, nou is Mickey is een, een extreem geval van MS. Mickey heeft namelijk, denk ik... Nou, als ik er niet aan mag kijken, als ik het zo maar zeggen bijna de ernstigste vorm van MS die er is. Maar heel veel kinderen of volwassenen die MS hebben... daar zie je het gewoon niet aan. Die kunnen ook gewoon lopen, die kunnen gewoon functioneren. Alleen die zijn af en toe heel erg moe en dan komen die verschijnselen komen wel. Maar je ziet dat aan de buitenkant nee, eigenlijk niet. Je kan niet meteen zien dat iemand het heeft. Ja. Want Anita, de ergste vorm van NS, MS, wat houdt, wat houdt dat in voor, voor jullie, voor Mickey? Nou, voor Mickey eh, houdt het in dat ze dus bijna niet meer kan zien. Haar zicht is op dit moment minder dan 5%. En het lopen, dat is heel moeilijk. En kleine stukjes in huis op bekend terrein, dat gaat. Maar voor de rest is ze wel aangewezen op de rolstoel ja. uh, En ze volgt speciaal onderwijs, want ja. het gewone onderwijs, dat ging niet meer. Ja. En is die situatie stabiel of ver nu, verandert dat uh, in de loop van de tijd? Nou, Mickey zat in een situatie dat eigenlijk steeds slechter werd. En geen enkele remmende medicatie sloeg aan in haar geval... Dus uiteindelijk is het besloten tot een transplantatie En waarvan niemand wist wat het zou brengen. Nee. Maar in Mickey haar geval heeft het stabiliteit gebracht. Okay. Mickey is al twee jaar stabiel eerste kind ter wereld, wereld hè? Eerst eerste 2000... kind ter wereld die dat gedaan heeft, ah, ja. hè Mickey? Ja. Ja. En jij zag haar in 2011. Ja. En, en dan gedurende de afgelopen jaren misschien nog eens zo'n uur en dan. ik heb we nog Vandaag. een paar keer gezien. En ja. wat, wat zie je dan? Zie je dan inderdaad een stabieler oh, het beeld? Het valt, of... valt me op dat ze niet veranderd is, inderdaad toen ik haar pas leerde kennen, toen was ze echt heel beroerd. Toen was ze heel ziek. En toen was ze ook aan het einde van die dag... echt volledig als ware gesloopt. Ze was kapot. En nu zie ik een Mickey die opgewekt. En ja, ze is gewoon gebleven eigenlijk ja, niet meer zo ziek als toen. Nee. Mickey, maar ja, het wordt nooit beter nee, natuurlijk. Nee. Hè? De grootste winst, zeg ja. maar. De, ja. de energie die ze nu heeft ten opzichte van toen. Uh. Ja. Mickey, hoe is het dat wij allemaal over jou zitten te praten? Is dat niet heel raar? Nee. Nee? Ben je wel gewend? Ja. ja. Hey, we zouden, we zouden hey, eigenlijk naar de maan moeten kunnen vliegen ja, om baby medicijn om te, om te vinden. Te halen. Ja, ja, ja, hey, hey, je gaat nu naar school. Moet je vaak uitleggen wat je hebt? Ja, je en moet het uitleggen. Nu kan dat gewoon met het boek. Ja, want daarvoor was dat lastig om dat goed te vertellen. Ja, ja. heel nou. lastig. En nou, nu kan je gewoon zeggen, lees het boek. Het ja. Ja. zou eigenlijk verplicht moeten worden. Ja. Dat als er een kind met MS op school zit... dat zo'n klas, zo'n leraar dat boekje voorleest... waardoor het allemaal heel duidelijk wordt. Ja. Want Anita, ik kan me voorstellen dat dat ook voor ouders ongelooflijk ingewikkeld is... om steeds maar weer dat verhaal te moeten vertellen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, In ons geval was het helemaal wel lastig... omdat het toen eigenlijk nog niet bekend was dat kinderen ook MS konden krijgen. Dus de informatie was er nog niet... En dat vind ik zo fijn. En het boek dat als ouders nu geconf geconfronteerd worden met de diagnose... dat ze ook dat boekje mee kunnen krijgen. En ja, dat, dat ze andere kinderen in het gezin op de hoogte kunnen brengen. In en inderdaad de klasgenootjes en... Ja, dus die, die no informatie die zo nodig is... die kun je nu in dat boekje terugvinden. Absoluut. Ja, ja van toegevoegde waarde zeker. Ja. Walter, jij hebt vijf kinderen, vertelde je net. Ja. Uh, gaat het goed met hen? Ja, hartstikke ja. goed. Ik ja. kan me voorstellen dat dat ook een heel groot contrast is. Als je dan in... Ja, zeker. Ik, ben, ik, ben, ik mag me eigen erg gelukkig prijzen... dat als ik straks thuis kom dat ze door de kamer heen rennen... en lopen te schreeuwen en te gillen waar ik normaal altijd tegenin ga. Ja, daar heb je misschien maar, ook niet altijd zin in. Nu heb ik zoiets van, jongens, ga je gang alsjeblieft. Want als ik dan Mickey zie, dan denk ik... ja. Maar wat gek is, het is wel het gelukkigste meisje op aarde... wat hier naast ons zit. Mm. Ze is altijd positief, ze is altijd vrolijk. En ze geniet van elk moment. En nou, dat is ook een van de redenen waarom ik ontzettend veel van dat meisje ben gaan houden. Het is een, een geval apart. Ja, bijzonder. Een bijzonder kind. Ja. Ja, ja, is dat leuk om te horen, Mickey? Ja, best wel. <laughs> ja, dat je heel positief bent. Want dat hoorden we je net ook zelf zeggen. Ja. Ja, ja. Wat, hoe doe je dat? Toch, toch positief blijven? Nou, dan denk ik aan de dingen die ik wel kan. Dan aan de dingen die ik niet kan. Ja. Want de dingen die ik niet kan, niet kan de, daar denk ik dan niet aan. Maar ik denk dan wel aan de dingen die ik wel kan. Ja. En, en wat kan je nog wel heel goed? Zingen. Hey, hey, zingen. Ja, net, zo goed, net, net zo goed als Walter Dat wordt een duet, beter, dat is beter, dat wordt een duet. We hebben opgetreden. We hebben ja? Samen, ja? We samen opgetreden. Ja. Oh, dat was vast ook heel mooi. En, en, en, zo, en sowieso mag je altijd gratis naar zijn concerten, natuurlijk altijd. Ja. Ja. Ja. En, wat, en, wel, en wel voor duizend mensen hè, hebben we gestaan hè, met z'n ja. tweeën. Ja. Ja. En wat vind je, wat kan je nog meer, Mickey, wat je heel graag doet. Um, heel graag ga ik lezen. Ja. Maar dan onder de beeldschermloop op school. Ja. Ja. ja. En met je hondje spelen. Ja. Ja. Ja. ja. Anita, maakt het makkelijker voor jullie dat dat boekje er nu is? Maakt het, het makkelijker voor jullie dat, dat, boekje, dat je het kan uitdelen? Dat je mensen ernaar kan verwijzen? Absoluut. Ja, Mickey ik... heeft vanochtend het eerste exemplaar al uitgedeeld in haar klas. Oh ja. En uh, op mijn werk. Ja. Dat is, ik werk op een basisschool. Dus uh, daar komt hij ook echt helemaal goed terecht. Dus nee, dat is echt super fijn. Ja. Vrienden, vriendinnen en... Uh, en ja. het hele land. Goed. Nou, en we Iedereen vanmorgen, bestellen dat boek. Ja. We hebben, vanmorgen, hebben we 500 exemplaren weggegeven aan alle kinderen met MS. Dus elk kind wat MS heeft in Nederland, heeft het boekje gehad. Waardoor ze het goed kunnen uitleggen. Want dat is wel belangrijk hoor. Ja, goed. Nou, het boekje heet De MS van Tess. We zullen de gegevens op onze site zetten. We ja. gaan naar De Dichter bij de Dag. En vandaag is dat Hans Merk. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Ga je gang. Oké. Okay. Het heet De Nieuwe Glans. Vanaf zee lijkt jouw ivoorkust een paradijs, een witte glimlach. In de verte de olifantentop. Maar wie in het donkere hart kijkt, ziet het verschil tussen niet-willers en niet-kunners. Als we dreigen, bevriezen mensen. Uiteindelijk raakte ik zelfs mijn schulden kwijt. De klant van de klant was dankbaar en vloeken mag tegenwoordig. Vloekend de wet, weggestemd. Maar mijn afbetaling kwam van boven. De maan is van iedereen, bevrijd door honden. We zoeken zekerheid, leven of dood. De maan is net als de aarde van niemand. Anders gaven we hem aan Mickey. Fantastisch. Dankjewel, je Hans-Mirk. Je gedicht is later na te lezen op onze website Dit is de dag nu En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En een hartelijk dank aan onze gasten van vandaag. En dat waren Mickey van der Zwan en Anita van der Zwan. Walter Kroes, Cal Kopperschaar, Pieter van Os, Saad Attia... Roel Kuiper, Nico Schrijver, Paul Otter, Ria den Hortog. En natuurlijk de mannen van The New Shining. En zometeen uh, de Villa, Villa VPRO. Ger Jochems, Hallo Elsbeth. Uh, wij gaan het hebben over het salafisme. Een stroming in de islam, zoals je weet. Ineke Hoeks is een antropoloog en ze bewoog zich jaren in een om moskeeën van Den Haag, Eindhoven en Roemond. En haar vraag was, verdraagt het salafisme zich eigenlijk wel met de democratie? Het salafisme heeft een vrij slechte naam, maar zij is daar eens even goed ingedoken of dat allemaal wel terecht is. Ze schreef er een boek over, Salafisme, leven als, een, als de profeet in Nederland. Voor het antwoord luisteren we zo meteen naar Ineke Hoeks in De Villa. Dit is Radio 1. Half vier precies. Dorad negens met het NOS Journaal. Het OM is tevreden met het vonnis in de zaak Hoijmeijers. De oud-VVD-gedeputeerde van Noord-Holland werd vandaag veroordeeld tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. Het OM had vier jaar geëist. En Hoijmeijers gaat tegen de uitspraak in beroep. Het tankopslagbedrijf Otfiel moet een boete betalen van 3 miljoen euro. De rechter vindt het Rotterdamse bedrijf schuldig aan nalatigheid... waardoor afgelopen jaren verschillende keren gevaarlijke stoffen weglekte. Otfiel moet een miljoenen boete betalen voor lekkages van benzine en butaan... en andere milieudelicten. De Alhura Universiteit in Den Haag moet 50.000 euro boete betalen... voor valsheid in geschriften en oplichting. De universiteit deed zich jarenlang voor als een instelling die bevoegd was... om diploma's van academische titels zoals master en bachelor te verstrekken... De stempels op de diploma's waren volgens de rechtbank misleidend. En de provincies moeten zelf op zoek naar een oplossing... voor de overlast die ganzen veroorzaken, nu een akkoord daarover niet doorgaat. In de Tweede Kamer zei staatssecretaris Dijksma dat ze teleurgesteld is... maar ze wil geen bemiddelaar aanstellen. Het ganzenakkoord was een afspraak tussen de provincies... en natuur- en landbouworganisaties over het beheer van ganzen. Zou ingaan op 1 januari, maar er is ruzie ontstaan. Dat zijn de hoofdpunten. Er is verkeersinformatie Edwin Gerrits, ANWB. Er staan geen files. In Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant komt wel plaatselijk dichte mist voor. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De Rabobank gaat naar de beurs. Komt er ooit nog een eind aan de pensioenonderhandelingen? En de aandelenkoersen zijn booming, maar economen waarschuwen voor een financiële zeepbel. Daarover praten we na vier uur in ons panel Klinkende Munt. Het orthodox-islamitische salafisme in Nederland... is vaak onderwerp van verhitte politieke discussies. Maar niemand weet eigenlijk echt wat zich in die wereld afspeelt. Antropoloog Ineke Roeks dompelde zich maandenlang onder... in die beweging om dat te onderzoeken. Ze schreef er een boek over. Leven als de profeet in Nederland en zij is bij ons de gast. En Eurobureau-medewerker Tijn Sade peilt de stemming onder de demonstranten op het onafhankelijkheidsplein... in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Maar eerst dit. De Egyptische volksdichter Ahmed Fouad-Negem... is vanochtend overleden. Hij zou op 11 december met de Prins Klaus-prijs geëerd worden. Fouad-Negem werd 84 jaar. Christen Meijnersma, eh, directeur van het Prins Klaus-fonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat was wel even schrikken, zeker. Dat was inderdaad schrikken en uh, heel onverwachts. Uh, gisteravond is hij nog teruggekomen uit Amman, Jordanië. Daar had hij nog een voordracht van zijn gedichten... en hij is vannacht in zijn slaap overleden. Ja. Even om de man te typeren, en dan kun je gelijk dat aanvullen... wat voor dichter het was. Hij zou eens een keer over zijn invloed de invloed van zijn gedichten gezegd hebben... ik ben geen nederig persoon en ik ben niet dom. Ik weet dat ik een dichter ben die dit land heeft beïnvloed. Pang. <laughs> dat is beter dan zo heel onzeker. He? Nou, Hij was zeer uitgesproken, want hij zei ook over zichzelf... impulsief en uitgesproken. Er zijn ja. twee woorden die hem typeren. Je zou hem kunnen typeren als een stem van het volk... Iemand die aan de ene kant een literair icoon was, een grootheid in de Arabische wereld voor zijn poëzie. Die hij schreef en voordroeg in de gesproken Arabische taal. En een volkomen autodidact. Hij had geen enkele opleiding een volkomen in die richting. Autodidact komt uit een hele nederige familie, maar werd ook in de hoogste literaire kringen voor zijn literaire kwaliteit geaccepteerd en erkend en gevierd. Aan de andere kant held, voorvechter van de armen, de rechtelozen, altijd in de strijd voor rechtvaardigheid, voor vrijheid... Vrijheid dus veel in de, de, de gevangenis onderdrukte. gezeten. In de gevangenis gezeten, nooit zijn mond gehouden... altijd sociale misstanden um, en, en onderdrukking aangekaart. Corruptie aangekaart. Hij heeft inderdaad flinke tijd in de gevangenis doorgebracht. Onder uh, verschillende presidenten. Onder verschillende presidenten, Nasser en Sadat. Hmm. Ja. Ja. Strijdbare poëzie, dan denk je gelijk... Nou, dat zal humorloos zijn. Nee, hij stond ook bekend om zijn humor. En als je beelden van hem, van hem ziet... Uh, ja, dan, zie je, dan spreekt daar ook een enorme energie... een enorme beweging, een enorme humor uit. Hij was dus echt ook geliefd, geliefd als stem van het volk. Heeft het de feit dat hij dit jaar de Prins Klausprijs uh, prijs kreeg... dat hij daarvoor in aanmerking kwam... ook te maken met het feit... want jullie kennen hem natuurlijk al langer... maar met het feit dat hij heel belangrijk is geweest... voor, voor de laatste uh, revolutie daar in Egypte... en überhaupt in, in, in uh, uh, de landen van de Maghreb ook... Uh, Negem is eigenlijk al, al zo'n jaar of zestig belangrijk. Uh, elke, onder onder elk regime, bij elke omwenteling... Bij elke, um, op elk moment uh, is hij belangrijk geweest. Hij heeft ook vele generaties, drie generaties van Egyptenaren... maar ook mensen in de Arabische wereld geïnspireerd. Je ziet ook nu, ik zag net de beelden van zijn, van zijn begrafenis. Dan zie je allerlei mensen van stok oud tot heel jong... Door de straten lopen. Uh, zijn, zijn gedichten werden ook in graffiti, in raps, uh, op. Posters, zag je ook dat ook in de straten de teksten op muren? Nee, dat zag je nu. Dat, dat, maar dat kon ik in ieder geval niet zien dat, in dat die straten. Er. Maar dat is er wel. En het viel me echt op dat, dat het de leeftijd van de mensen die je daar zag... die om hem rouwen, die meelopen in zo'n stoet... er ja, zit van alles tussen. Ja. Dus dat is natuurlijk het mooie. Dat hij zoveel generaties kon inspireren. Ja. En als je uit de reacties op Twitter kijkt en Facebook... ja, de hele wereld, uit de hele wereld komen reacties. En ja. zoveel uh, um, generaties heeft kunnen inspireren. Maar ook dwars door alle... Um, laat ik zeggen politieke en religieuze groeperingen heen. Zou dit nu toevallig ja. het overlijden van hem even voor... al is het maar voor een dag of twee dagen... Uh, Egypte, de Egyptenaren weer iets verbroederen? Hij was natuurlijk een, een, een echte geweldloze stem. Een stem van het midden. Een, een, een, ja, een stem die mensen hoop kon geven. Die mensen kon ja. bemoedigen die in een hele moeilijke situatie zaten. En je mag ook hopen dat ook nu in de situatie... alle belangrijke processen die plaatsvinden in Egypte... Uh, en ook in de toekomst gewoon deze stem mag blijven doorklinken... Ja. dat die een invloed mag blijven hebben. Geweldloos of niet, vaak worden die mensen door het regime... Uh, toch als bedreigend uh, beschouwd. Nou, komt er nogal eens voor dat dit soort mensen, vakbondsactivisten ook een prijs krijgen om in de limelight te zetten... zodat ze meer beschermd worden, dat ze niet zo gauw vermoord worden... of wat dan ook. Speelde dat hier ook? Wat hier speelde was echt de combinatie van aan de ene kant... de, de enorme kwaliteit van, van zijn werk, van zijn poëzie... en aan de andere kant zijn, zijn sociale hart, zijn sociale drive. Is er, is er, zijn inzet voor... Ook om te uh, beschermen tegen mogelijke maatregelen. Dat hangt helemaal van de situatie af of een prijs zo'n effect heeft. Als, als een prijs toegekend wordt, dan bel ik de laureaat op... en dan vraag ik ook of de laureaat de prijs in ontvangst wil nemen. Want alleen een laureaat kan zelf beslissen... of zo'n prijs op dat moment hem steunt, hem mogelijk beschermt... Uh, of niet, of juist ja. het tegenovergestelde effect kan hebben. Nou, hij is dus, teksten ook van hem waren belangrijk... Hè, werden gezongen en, en geschreven tijdens de Arabische Lente. Is er bekend of, wat hij vond van wat zich daarna... Uh, uh, afspeelde in Egypte. Je had de Arabische Lente vervolgens de eerste democratisch gekozen president met een door de een genoemde koep, door de ander gezegd een soort bevrijdingsleger, weer afgezet. Heeft hij zich daar nog over uitgelaten? Nou, Al Jazeera zei het uh, heel pakkend in de documentaire die ze van hem hebben gemaakt. Uh, er is geen machthebber die aan zijn kritiek uh, uh, ontkwam. Ja. Hij was kritisch op alle misstanden door wie dan ook. Zeg, zou je tot slot een stukje uit een vertaald gedicht willen lezen? Het is in het Engels. How consoling poetry and singing are at times of hardship. How consoling a green branch is amid desolation. We have wandered far from each other, but now we're together. Writing the first words of our book. Damned be he who bows down before oppression by a cowardly ruler. Damned be the word that bends in the throat or escapes before it's uttered. Damned be an hour of one's life that consumed by subjugation. Damned be bread eaten with humiliation. damned be the cowards. Dank je wel. Op donderdag 12 december wordt Negan postuum geëerd in de Bali Amsterdam. Christen Meinesma, dank je wel. Bedankt. Pst, Eén minuut. Dat was oké. Ja, moeilijk, je mag gewoon pakken, hè?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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij... Metropolis. Metropolis. Metropolis Radio gaat deze week op kraamvisite. Onze correspondenten gaan op zoek naar bijzondere bevallingsgebruiken en verhalen. Gisteren hoorden we dat de regering van Turkije af wil van de keizersneden... maar dat Turkse vrouwen zich niet de wet laten voorschrijven. En vandaag is Metropolis in Pakistan... een van de gevaarlijkste landen om geboren te worden. Het is warm en druk in het kinderziekenhuis... Het is de enige in de provincie Punjab, qua oppervlakte net zo groot als Nederland... ...en waar wel 1200 baby's en peuters samen slechts 54 bedden moeten zien te delen. Dit is de emergency room. Die zijn allemaal Die zijn Onze die hier liggen, ze zijn zojuist geboren. En waarschijnlijk de helft daarvan zal het. de komende uren niet overleven... En die harde cijfers die kloppen volgens de statistieken. Want bijna 20% van alle baby's die in Pakistan worden geboren, die gaan uh, naar de geboorte dood. Hoe komt dat, dokter? Er is geen uh, no, uh, maternal care faciliteit, niet properly available in our country. En en, uh, we een heel somber beeld dat er uh, eigenlijk bijna niets aan medische voorzieningen is, uh, helemaal niet op het platteland. Er zijn hier nauwelijks kraamvrouwen. Baby's gaan dood aan simpele infecties. Nog een 1,4% van het nationale budget gaat naar gezondheidszorg. Dus niet voor niets dat een recent rapport concludeerde dat uh, Pakistan het gevaarlijkste land ter wereld is voor een baby om geboren te worden. Oh, That's a small one. My gosh. Het is een heel klein babytje. Zijn huid is helemaal blauw. Dat is de moeder. En ze probeert met een handpompje waar een slangetje aan zit, dat vervolgens in de longen van dit babytje gaat. En met wat zuurstof in leven te houden. Het is net geboren, is veel te klein. Zijn longen zijn nauwelijks ontwikkeld. Hetzelfde geldt ook voor de andere baby die naast hem ligt in een bedje. Moeder geeft hem ook extra zuurstof. Ze is zwaar vermoeid, is nog geen uur geleden is ze bevallen. Ja, er is gewoon geen staf in het ziekenhuis om voor al die baby's te zorgen. Dus geen kraambed voor deze moeders. Ze moeten hun best doen om hun uh, zuigelingen te redden. Als de moeder is niet doet, dan then the baby niet meer worden. En hoe lang moeten mothers have to doen this? Maybe a few hours to maybe a few days. And sometimes uh, the baby it does not improve. Finally... And then, then, then you have to stop with it. Stop and with then you and... have to let the baby die. In sommige gevallen, vertelt de dokter, zitten die moeders hier dagen achter elkaar om uh, zuurstof in de longen van de babytjes te pompen. Als ze op een gegeven moment na een paar dagen niet uit zichzelf gaan ademen, ja, dan uh, laten ze de baby sterven. Er is geen andere mogelijkheid of apparatuur. Baby's liggen hier in hun luiers. Overal zit nog bloed aan ze. Er is niet eens tijd geweest om ze vlak na de bevalling te wassen. Het kindje is wel heel erg klein. Het is net een skeletje. Dat is alsof zo'n very little one, this man. Oeh. oh la la. Een male Norwegian. Zwaar onder voet zegt de dokter. Is dit still alive? Nee, je. En in het uh, oerduw vraagt die bezorgd aan de verpleegkundige of dit kindje niet al is overleden. Het is ook helemaal asgrauw en er zit ook helemaal geen leven meer in. Cool. There can. is very, very mild uh, cardiac activity, very, very mild. Heart is beating, but it is very light. We have tried our best. We have tried to resuscitate, but unfortunately, uh, the baby is in the very last stages. Volgens de dokter klopt het hartje nog maar heel zachtjes. Is het kindje eigenlijk al aan het sterven? Dan is het nog een kwestie van misschien één of twee uur. Ja, in een land waar wel nucleaire raketten gemaakt kunnen worden. Hier buiten de deur allemaal nieuwe flyovers worden gebouwd. Allemaal van die prestigeprojecten hiervan. Leger en politiek. Maar er is geen geld om dit soort kleine nieuwe mensjes in leven te houden. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Italië... waar bijna de helft van alle kinderen via de keizersnede geboren wordt. Antropoloog Ineke Roeks, Universiteit Amsterdam... houdt zich bezig met moslim-extremisme. Een aantal jaar mengde ze zich voor een onderzoek... onder de salafisten rond de moskeeën van Roermond, Eindhoven en Den Haag. Salafisme is een stroming in de islam. Deze week verschijnt haar boek, Salafisme... Leven als de profeet in Nederland. Ineke Roeks vanuit de studio in Amsterdam, goedemiddag... Goedemiddag. Laten we eerst maar eens even een uh, definitiekwestie uh, oplossen of verhelderen. Wat is salafisme precies voor stromen in de islam? Nou, de Salafie-beweging kan je het beste begrijpen als een beweging die zich in eerste instantie uh, mondiaal uh, manifesteert. Dus ook in Nederland. In Nederland hebben we een aantal organisaties, stichtingen, moskeeën, netwerken, die zich baseren op uh, salafistische ideologieën. Um, het streven van de beweging is eigenlijk om. Um, een um, herstel te bewerkstelligen van een wat zij zeggen een zuivere islam. Dus een islam die in hun, in hun ogen uh, ontdaan is van uh, allerlei culturele invloeden en uh, vernieuwingen. Ze um, streven naar um, een morele opvoeding van uh, moslim op basis van een geïdealiseerd uh, beeld van het verleden naar de oorsprong van de islam, zoals ze zeggen. De islam, zoals die gepraktiseerd werd door profeet Mohammed... en uh, de eerste drie generaties uh, moslims. En zo streven ze eigenlijk naar een, een, een levensstijl... die zij uh, bevredigender, rechtvaardiger uh, achten... en tegenover een wereld stellen van onder andere individualisme... onderdrukking, verleiding, immoraliteit, oppervlakkigheid, et cetera. Is er uh, in deze beweging ook sprake van, van een missiedrang... Heel duidelijk, um, die messiedrang, uh, zoals het wordt genoemd, dawa over het algemeen, richt zich voornamelijk uh, op moslims. Um, maar ze staan uiteraard ook open voor um, uh, nieuwe, uh, nieuwe moslims. Um, ze hebben een hele duidelijke boodschap te verkondigen. Uh, ze leggen een sterke claim op uh, hun interpretatie van islam als de enige echte islam. Dus ja. Maar uh, dat is de manier waarop ze het, hun geloof willen beleven, et cetera. We komen daar nog verder over te spreken natuurlijk, mm -hmm. de relatie met de democratie. Maar um, is het religieus ook anders dan andere stromen in de islam? Hebben ze een ander godsbeeld, geloof ze, ik noem maar wat, aan predestinatie of zoiets? Nou, je moet uh, zelf je beweging uh, begrijpen als een, uh, als een streng islamitische beweging, uh, orthodox. Uh, zoals ik al zei, ze leggen claim op hun interpretatie als de enige echte. Ze uh, lezen de bronnen, de religieuze bronnen, ook uh, letterlijk. Proberen die letterlijk uh, toe te passen. Um, het is uh, een, uh, sowieso ook een uh, soenitische vorm van islam. Dus uh, niet-sjaïtisch. Ook sterk anti-sjaïtisch, overigens. Um, ja, ik denk dat ik je vraag dan wel beantwoord heb. Ja. Hmm. Oké, okay. nou het heeft dus de je onderzoek, uh, uw onderzoek gaat over salafisme en de democratie. Wat is de onderzoek, onderzoeksvraag precies geweest? Um, nou ja, ik ben gepromoveerd op dit onderzoek in april. Um, mijn proefschrift ging over um, uitredingsmogelijkheden en hoe de uh, beweging zich verhoudt tot individuele vrijheid... Um, die focus uh, werd eigenlijk bepaald... door um, het politieke debat over uh, de salafie-beweging. Uh, in eerste instantie um, leerden we de beweging eigenlijk kennen... Um, of werd, kreeg de beweging aandacht uh, rondom 2004 in Nederland... Um, toen uh, Mohammed Bayeri Theo van Gogh vermoorden. En toen werd de vinger heel erg gewezen... naar bepaalde salafistische organisaties en moskeeën. Hm. En werd de link gelegd, salafisme... Um, of die moskeeën voor mijn voedingsbodem voor extremisme. En terrorisme. En terrorisme, inderdaad. Mm -hmm. nou, um, onderzoek wat ik toen heb gedaan... heeft een uitgewezen eigenlijk dat die uh, belangrijkste voorhoede van die beweging... zich expliciet heeft uitgesproken tegen de moord op Theo van Gogh. En ook uh, extremisme in eigen geleden is tegengegaan. Maar dan nog bleef die beweging in het debat uh, werd nog steeds geproblematiseerd. Nou ja, dus, het is in zover, um, als ik u heel even mag onderbreken... toch ook wel een beetje te begrijpen. Als u net hè, u heeft uitgebreid verteld waar dat salafisme voor staat... Als er één ding is wat er wel duidelijk uitkomt, is dat zij gewoon de enige en echte waarheid claimen. Klopt. Zoals en dan ook kan andere... je je voorstellen dat daar wel eens een wenkbrauw bij gevronst zou kunnen worden? Uiteraard. Um, dus, wat ik al zei, vanuit een veiligheidsperspectief werd eerst um, uh, veel aandacht besteed aan die uh, beweging. Maar en dan een andere, andere reden om. om... Um, ...goed naar die beweging te kijken heeft inderdaad te maken... Met ...in hoeverre um, stroken zij met bepaalde vrijheidsrechten in Nederland... ...en uh, bieden zij genoeg ruimte voor um, um, andersdenkenden... Uh -huh. ...en uh, onderdrukken zij niet de andersdenkenden enzo enzovoort. Ja. Dus daarom heb ik daar uh, verder onderzoek naar gedaan. En uh, ik heb gekeken uh, of er een aantal voorwaarden werd voldaan... ...om eigenlijk die uh, individuele vrijheid te waarborgen. Nou, in eerste instantie uh, kan je niet zeggen... dat de beweging uh, individuele vrijheid bevordert. Uh, maar ze schendt hem ook niet. Dus, um, Want hoe kan dat samengaan? Uh, als je hem al hebt, komen ze er allemaal... niet aan. Maar als je hem niet hebt, geven ze het je niet. Dat is het een beetje. Nou, um, ze zijn... Um, ze ik heb het natuurlijk wel even over de context van Nederland. Hè. Ik kan geen uitspraken doen over um, de algemene selfie-beweging, want die bestaat simpelweg niet. Het is geen homogene beweging. En ik, ik heb het nu echt over de context in Nederland. Mm -hmm. En um, daarin is, het wordt heel duidelijk dat zij absoluut geen dwang... en geen geweld legitimeren in hun doelstellingen. Um, sterker nog, dat wordt heel erg uh, afgewezen... Um, dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel bepaalde vormen van sociale uh, druk kunnen ontstaan mm -hmm. maar goed, dwang en geweld worden expliciet um, afgewezen daarnaast um, kan je niet zeggen dat die beweging zich uh, geheel isoleert van de samenleving er zijn wel degelijk um, verbindingen tussen de betrokkenen van die beweging en de Nederlandse maatschappij uh, dat zorgt ervoor dat uh, de mogelijkheden en alternatieven voor de mensen... die betrokkenen van die beweging, uh, volop aanwezig zijn. En tenslotte heb ik gekeken of zij de vrijheidsrechten... die er in Nederland gelden, dus bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting... En, uh, en, en gedachten en religie enzovoort, of zij die respecteren. En daarom in de context van Nederland... respecteren zij de democratische regels zoals die er zijn... Uh, omdat ze zichzelf een bepaalde positie toekennen... in de context van Nederland. Oké, okay, maar dan, dan is het dus zo... Zij, zij respecteren die regels over vrijheid van meningsuiting... en andersdenkend. Maar doen ze dat ook binnen hun eigen beweging? Dus ook de leden daarvan? Dochters, moeders, zoons? Uh, nou ja, ze zijn... Um, je, je zou kunnen zeggen, op ideologisch niveau... zijn ze duidelijk onverdraagzaam. Want ze zeggen, dit is de enige islam... en alle andere interpretaties kloppen niet. En ze zetten zich in om... Um, om om hun waarheid te verkondigen, zal ik maar zeggen. Maar dan verbinden maar ze het, verder het, het, geen consequenties Nee, aan. Verbind, ze verbinden het niet aan onverdraagzaam gedrag. Dus nee. zoals ik al zei, um, iemand onder druk zetten... of uh, onder dwang iets opleggen, uh, strookt niet met een ideologie. Um, want het gaat heel. Erg, je moet begrijpen dat um, het streven van, van die beweging... heel erg uh, zich richt op het individu. En het individu in relatie tot, uh, tot hun god. En ze moeten individueel um, hebben ze eigenlijk een project van prof, uh, perfectie. Dus ze moeten alleen verantwoording leggen aan Allah. En dat is ook uh, de reden waarom bijvoorbeeld die beweging populair is onder jongeren die hier opgegroeid zijn, omdat het heel erg gaat over je moet zelf de bronnen uh, te handen nemen, je moet zelf kennis opdoen, uh, je moet niet uh, blindelings uh, de lokale imam volgen of je ouder uh, of wat dan ook wat die zegt of wat Nee, je moet zelf. Uh, die islam gaan bestuderen. Ja, het is wel interessante om parallellen te, te trekken... met sommige vormen van protestantisme die uh, vrij streng zijn. Maar goed, dat is misschien iets voor de toekomst. Je zegt ook iets uh, heel interessants... over uh, de uh, voedingsbodem voor deze be bewegingen. Niet alleen uh, uh, islambewegingen, maar daar hebben we het nu dan even over. Je hm. zegt ergens... de liberale democratie die biedt... juist door het ontbreken van een waarheid, claimende machtsstructuur... ruimte voor fundamentalistische levensvisie. Hoe moeten nou. we dat zien? Ja, dat is natuurlijk de paradox van, van elke democratie. Ja. Dat uh, democratie heel veel vrijheden biedt. En uh, bepaalde stromingen en bewegingen daar dankbaar gebruik van maken. Dus uh, de salafi beweging is zich daar ter van bewust. En uh, doen ook een, met een beroep op die vrijheden. Ja, wat gaat verder volgens mij? Zo heb ik het al eens opgevat. Omdat die liberale dem democratie, waar eigenlijk niks meer waar is... Uh, dat, men, uh, dat er een soort vacuüm ontstaat waar mensen zoeken naar vastigheid. En die gaan dan ja, uh, makkelijker naar orthodoxe waarheden. Ja, volgens mij heeft u het over uh, behoefte die eigenlijk ontstaat... In een, in, een, in, een, in, een, in een samenleving waar eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn... en ja. heel veel vrijheden... Um, en waar eigenlijk een behoefte is aan duidelijkheid, een structuur en een moreel kader. Dus het moreel pluralisme, pluralisme, eigenlijk wat in een democratie bestaat, zorgt ervoor dat mensen een hang krijgen naar morele duidelijkheid, om het zo maar even te zeggen. Dus, uh, en, en ook een zoektocht naar uh, zingeving. En ja, jongeren die op zoek zijn, of, of ouderen, maakt het maakt verder niet uit, maar mensen die op zoek zijn naar morele zingeving kunnen. ...aansluiting vinden bij zo'n beweging... ...maar ook bijvoorbeeld bij evangelistische bewegingen... ...of penksterbewegingen. U, u schrijft ook dat de meeste salafisten hier in Nederland... ...in elk geval toch proberen om een soort middenweg te vinden... ...tussen hun geloofsbeleving... ...u heeft net uitgelegd wat dat voor hen betekent... Hmm. ...en toch een verbinding met die Nederlandse... ...democratische vrije maatschappij... ...dat ze dat wel degelijk proberen te vinden. Ja, en dat is inderdaad heel problematisch. Dus je hebt het idee dat je, je recht tot een bepaalde zuivere islam... Um, ...voor zover die bestaat... En daarmee word je eigenlijk geconfronteerd met um, heel veel uh, moeilijkheden. Want als jij helemaal probeert te leven volgens die islam zoals, die, um, zoals je die terugvindt in de teksten, dan um, moet je, word je eigenlijk gedwongen om allerlei compromissen te sluiten. Uh, want onze samenleving in Nederland is nou eenmaal niet ingericht op, um, op de islamitische regels. Um, er zijn wel heel veel vrijheden, maar bijvoorbeeld een scheiding tussen man- en vrouwruimtes zijn er niet. Mm. Um, dus eigenlijk uh, juist in het, in het streven naar, naar die of de, ja, zoek toch naar die zuiverheid en die rust worden jongeren juist geconfronteerd met continu conflicten en compromissen sluiten. En daarmee wordt die diversiteit ook eigenlijk meteen duidelijk. En daardoor wordt hun participatie in de Nederlandse maatschappij dus ook een probleem. Maar dan is de vraag. Dat kan een probleem worden. Ja, ja. Volgens mij schrijft u namelijk ergens dat u het eigenlijk wel vindt dat het de taak is van de Nederlandse democratie om die participatie mogelijk te maken. Bedoelt u daar dan mee dat we inderdaad in theaters of waar dan ook gescheiden ruimtes moeten aanbieden? Nee, dat zeg ik niet. Um, nee, u zegt ik denk niet dat dan... vraag of u dat bedoelt... Nee, dat bedoel ik ook niet. <laughs> ik, uh, wat ik uh, met die conclusie, uh, volgens mij staat het in mijn conclusie, bedoel is dat, uh, dat we niet per definitie uh, paniekerig uh, om moeten gaan met allerlei salafistische uitingen. Mm -hmm. um, um, omdat het, omdat als je, dat het niet primair een veiligheidsprobleem uh, is. Uh, maar dat het wel allerlei samenlevingsvragen uh, oproept. Hm. Dus inderdaad, zo'n geval van... Uh, moet, de, moet de ruimte zo ingerecht gaan worden? Er is eigenlijk niks aan de hand... mits je deze groeperingen niet verder onder druk zet... waardoor ze kunnen gaan radicaliseren. Is dat het eigenlijk? Nee, dat zeg ik niet. Um, zoals ik al zei, die beweging is niet homogeen. Je hebt wel degelijk gewelddadig vertakkingen in de beweging. En er zijn in Nederland... Uh, een aantal kleine informele netwerkjes die sympathiseren met die gewelddadige vertakking, dus het jihadisme, om het even heel simpelweg te zeggen. Um, maar als je kijkt naar de georganiseerde uh, salafiebeweging in Nederland, dus die georganiseerd is in moskeeën en organisaties en stichtingen, die meerderheid van de salafiebeweging uh, bestrijdt eigenlijk het extremisme. En, uh, maar dat neemt niet weg dat we nog steeds uh, moeten, dat de overheid natuurlijk nog steeds verantwoordelijk is om, verantwoordelijk is om uh, daar waar geweld plaatsvindt of, of uh, opgeroepen wordt tot geweld, dat, uh, dat men ingrijpt. Ja. Ine heel hartelijk bedankt. Antropoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed een uh, langdurige studie en veel veldwerk. Onder het salafisme en schreef het boek Leven als de profeet in Nederland. Hartelijk bedankt. Bedankt. En Vila VPRO is na nieuws, weer verkeer en ster natuurlijk bij u terug. Met klinkende munt en met ons Eurobureau. Tot zo. Deze week viert Nederland Sinterklaas. En geloven alle kinderen weer even heilig in de staten gewoon met de baard.